7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Osama Bin Laden, gedood door Amerikanen. Juichende menigte in New York en bij het Witte Huis. Felicitaties voor president Obama. En Amerikanen gewaarschuwd voor vergelding. De meest gezochte terrorist ter wereld, Osama Bin Laden, is dood. Dat is vanochtend bekendgemaakt door de Amerikaanse president Obama. Volgens Obama is Bin Laden gedood door het Amerikaanse leger. Dat is gebeurd in Pakistan. Even buiten de hoofdstad Islamabad zat Bin Laden in een huis dat al langere tijd in de gaten werd gehouden door de Amerikanen. Gisteren gaf president Obama toestemming om het huis aan te vallen en te bestoken. Die operatie werd uitgevoerd door een klein militair team met enkele helikopters. Bin Laden is vervolgens in een vuurgevecht door Amerikaanse militairen gedood. Zijn lichaam is door de Amerikanen in beslag genomen. Bij de operatie zou volgens diverse media ook een zoon van Bin Laden zijn gedood. En er zou één Amerikaanse helikopter zijn neergehaald. Er zijn geen Pakistanse burgers of Amerikaanse militairen gewond geraakt. Aldus de Amerikaanse president Obama. Hij spreekt van een historische dag waarin het recht zijn beloop heeft gehad. Obama verzekerde nogmaals dat Amerika niet in oorlog is met de islam. Volgens een Amerikaanse official is het lichaam van Bin Laden met respect behandeld, volgens de islamitische voorschriften. De oud-presidenten van Amerika, Bush Jr. en Clinton, hebben Obama inmiddels gefeliciteerd met de dood van Bin Laden. Voor het Witte Huis staat een menigte te juichen om het grote nieuws over Bin Laden te vieren. Ze zingen het Amerikaanse volkslied, schreeuwen USA, USA en zwaaien met de Amerikaanse vlag. Amerikaanse ambassades hebben uit voorzorg de beveiliging opgevoerd. Amerikanen in het buitenland krijgen het advies voorzichtig te zijn... vanwege anti-Amerikaanse sentimenten en mogelijke vergeldingsacties. Osama Bin Laden was sinds de aanslagen in Amerika op 11 september 2001... de meest gezochte terrorist ter wereld. Bij die aanslagen op onder meer de Twin Towers in New York... vielen meer dan 3000 doden omdat werd aangenomen dat Osama zich schuilhield in het bergachtige grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, viel Amerika destijds Afghanistan binnen en verklaarde de oorlog aan het terrorisme en aan Al-Qaeda. PVV-leider Wilders noemt de dood van de Al-Qaeda-leider een historisch moment. Hij noemde het in het NOS Radio 1-journaal van groot belang... dat iemand die duizenden doden op zijn geweten heeft, is gepakt. Volgens Wilders blijkt uit de berichten dat Bin Laden een opgejaagd man was... die steeds verder het binnenland van Pakistan was ingevlucht. Wilders is het met president Obama eens... dat de strijd tegen terreur nog niet voorbij is met de dood van Bin Laden. Er zullen veel mensen zijn die niet blij zijn met dit nieuws, zegt Wilders. De gevaarlijke kanten van de islam zijn nog niet de wereld uit, zegt de PVV-leider. De Nederlandse regering heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Dan ander nieuws. In het duingebied bij Schorel is een noodverordening ingesteld. De burgemeester van Bergen, waar Schorel onder valt, heeft dat besloten... omdat de duinbrand nog niet onder controle is... De brandweer is de hele nacht doorgegaan met blussen. De noodverordening betekent niet dat er mensen worden geëvacueerd. Hij is alleen ingesteld om te voorkomen dat mensen het gebied inkomen. Staatsbosbeheer schat dat bij Schoorl zeker 30 hectare is verwoest. De politie heeft twee mensen aangehouden op verdenking van brandstichting. Eén verdachte zou een brandbare vloeistof bij zich hebben gehad. De groothandel, de industrie en de transportsector blijven dit en ook volgend jaar de groeisectoren van de Nederlandse economie. Dat blijkt uit cijfers van het ING Economisch Bureau. De drie sectoren profiteren met name van de aantrekkende wereldeconomie. Ook al heeft de transportsector wel last van de hoge olieprijs. Andere sectoren weten nauwelijks te groeien, vaak doordat bedrijven meer kosten moeten maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de detailhandel en de horeca. Die hebben te kampen met hoge inkoopprijzen, maar ze zijn bang klanten te verliezen als ze de hogere kosten doorberekenen. De Libische regering houdt vol dat de NAVO in de nacht van zaterdag op zondag doelbewust het huis van de jongste zoon van kolonel Gaddafi heeft aangevallen. Daarbij zouden die zoon en drie kleinkinderen zijn gedood.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 In Syrië zijn honderden betogers opgepakt door de veiligheidstroepen van president Assad, die wist de afgelopen weekend de controle te herwinnen in de stad Dara. Die stad is het centrum van het verzet tegen de president. De troepen van Assad doorzochten systematisch alle buurten en pakten vooral mannen tussen de 15 en 40 jaar oud op. Overigens werden niet alleen in Dara betogers opgepakt, dat gebeurde in steden in heel Syrië. Dan nog het weer, veel zon, een stevige noordoostenwind, middagtemperatuur 13 graden op de Wadden en 16 in het zuiden. Ook morgen en woensdag is het droog en overwegend zonnig, maar met gemiddeld 14 graden blijft het vrij fris. ANWB-verkeersinformatie. Vanwege de meivakantie is het minder druk dan gebruikelijk. Staan ook minder files, 50 kilometer in totaal. Wel een hele lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouden en Woerden 12 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding tussen brug en Woerden is de linker rijstrook dicht. Het lijkt erop dat de laagstaande verder zon de oorzaak zou kunnen zijn. Ook een aanrijding op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Reewijk en het gouden Aqueduct 2 kilometer. Daar is de rechter rijstrook dicht. Er is een stuk ijzer op de weg terechtgekomen.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Langzaam stomen de pleinen vol in New York. En voor het Witte Huis, Osama Bin Laden is gedood door de Amerikanen. We hebben voor u het komend half uur het laatste nieuws en de reacties. We beginnen in het Witte Huis. Iets na half zes vanochtend maakt de Amerikaanse president Obama bekend... dat Osama Bin Laden is gevonden en is gedood. Tonight, I can report to the American people and to the world...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 We quickly learned that the 9-11 attacks were carried out by al-Qaeda, an organization headed by Osama bin Laden which had openly declared war on the United States and was committed to killing innocents in our country and around the globe. And so we went to war against al-Qaeda. Then, last August, after years of painstaking work by our intelligence community, I was briefed on a possible lead to bin Laden. I met repeatedly with my national security team as we developed more information about the possibility that we had located bin Laden hiding within a compound deep inside Pakistan. And finally, last week, I determined that we had enough intelligence to take action and authorized an operation to get Osama bin Laden and bring him to justice. Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. Thank you. May God bless you. And may God bless the United States of America. En we blijven in Amerika. We gaan gelijk naar Ron Linker, onze correspondent. Ron, wij zien, ik heb het al aangegeven, beelden vanuit Amerika, vanaf de pleinen, bijvoorbeeld in New York, waar steeds meer mensen zich verzamelen. Dat is ook het geval bij het Witte Huis. Zijn er al reacties van Amerikaanse politici? De meeste Amerikaanse politici, hè, voormalige president Bush... voormalig president Bill Clinton, hebben eh, Obama gefeliciteerd... met eh, de, de, de dood van Osama Bin Laden. Want iedereen ziet dat hier als een historisch moment. Hier wordt een hoofdstuk afgesloten. Na de aanslagen van 11 september begon een klopjacht op Bin Laden. Het lukte de hele tijd niet. Hij ontkwam na Tora Bora, wist meer dan dertig boodschappen... de wereld in te sturen, video, audio. Dus het bleef een open wond voor veel Amerikanen. En net toen dit land dacht het gaat niet meer lukken... hebben de Amerikanen hem dan toch nog te pakken gekregen. Toch nog binnen de tien jaar na de aanslagen van 11 september. En dat is een emotionele ontlading die je ziet uh, voor de poorten van het Witte Huis... waar mensen met vlaggen zwaaien, zingen USA, USA, het volkslied. En bij Ground Zero, de plek waar op 11 september die aanslagen plaatsvonden... waar duizenden Amerikanen zich verzameld hebben... om hun blijdschap te tonen over de dood van Bin Laden. Ja, je ziet daar rond ook af en toe een t-shirt of een bord met Bush bedankt... Hè? De, de eer gaat ook toch wel een beetje naar George W. Bush. De, de vorige president die de war on terror inzette. Maar het grote succes is natuurlijk toch voor Obama. Hè? Wat betekent het voor hem? Nou, voor de Amerikaanse regering is het natuurlijk een enorme opsteker. Hè? Maar toch ook een moment, en dat zie je ook al in de eerste reacties... om zich te realiseren dat waakzaamheid geboden blijft. Hè? Er is net een bericht uitgegaan voor al die Amerikanen... die naar het buitenland gaan of die naar plekken gaan... waar Amerikanen niet zo welkom zijn, dat men extra alert moet zijn. Men verwacht een vergeldingsaanval mogelijk van Al-Qaeda. De kop van de slang, zoals men het hier noemt, het serpent... is er misschien afgeslagen, maar zeer waarschijnlijk... is het gevaar van terreur niet geweken. En wat je ook krijgt, waar Obama mee te maken gaat krijgen, is de komende tijd dat de roep om zich terug te trekken uit Afghanistan... die zal nog meer aan kracht gaan winnen hier. Hè. De gehate vijand is gedood, terwijl de militaire leiding het Pentagon misschien anders adviseert. Dus uh, ja, er dus, zijn uh, gemengde resultaten voor Obama. Hij kan het misschien gebruiken volgend jaar, maar dan blikken we echt al heel ver vooruit bij de presidentsverkiezingen. Aan de andere kant, die gaan vooral over de Amerikaanse ja. economie. Maar goed, het kan hem een beetje helpen. Het gaat daar altijd over het geld. rond Linker in Washington. Dat was ook over de reacties vanuit de Amerikaanse politiek. Laten wij eens eventjes gaan naar um, minister Hans Hille, Minister van Defensie, goedemorgen. goedemorgen. We zijn natuurlijk erg benieuwd naar een officiële reactie vanuit het Nederlandse kabinet op de dood van Osama Bin Laden. Wat is uw reactie, meneer Hillen? ...een uh, mooie dag voor de wereld... ...dat de wereld een dus stuk veiliger is geworden... ...maar terreur heeft natuurlijk vele gezichten... ...en de meeste gezichten kennen we ook niet... ...en de kenmerk van terreur is dat het zich verstopt... ...dat het altijd van achter een schuilplaats probeert... ...verwarring en ellende te zaaien... ...en het feit dat het tien jaar geduurd heeft... ...voordat hij te pakken kon worden genomen geeft aan hoe moeilijk het is. Dus het is een, een symbolisch gezien waarschijnlijk een goed moment voor de wereld, maar de wereld is wel niet veiliger. Bent u ook bang, uh, meneer Gille, voor uh, vergelding vanuit uh, radicale groeperingen zoals Al Qaeda? dat kunnen, want uh, dat is ook uh, het woord waarmee ze spreken. Dat is bloed. Uh, dus in die zin kan je dat degelijk verwachten. Maar los daarvan is het ook goed dat Amerika deze strijd gevoerd heeft. Het is jammer dat hij niet levend gearresteerd kon worden. Maar het is goed dat Amerika deze strijd gevoerd heeft. Maar ingewikkeld, tien jaar lang, om één man te pakken geeft aan hoe donderse ingewikkeld het is. Hoe, uh, waarom vindt u het jammer dat uh, Osama Bin Laden niet levend gepakt is? Omdat het is beter, het Westen probeert toch de, uh, de rechtsstatelijkheid ook altijd uit te dragen. De proces is altijd beter dan een vuurgevecht. Aan de andere kant is het vuurgevecht, het, uh, uh, de manier waarop Osama Bin Laden geleefd heeft. En zo is hij ook om het leven gekomen. En Heel, veel landen hebben bijgedragen, hebben meegedaan in die war on terror, ook Nederland. Wat, wat kunt u daar nog over zeggen? Dat die nog niet over is. Dat er een, een belangrijk symbool, een, een knoop daarop, het leider daarvan, om het leven is gekomen. Maar dat hij het in eentje heus niet ge, heeft kunnen doen. Dat er veel meer mensen bij horen. En dat uh, de waakzaamheid te moet blijven. Er zijn in, in, op de wereld uh, toch nog te veel mensen die gemotiveerd zijn. om via uh, terreur, omdat ze niet meer macht hebben dan het, vers, het, het, het uh, opjagen van van mensen, om hm. um, um, al langs die weg te, te werken, dat er uh, gisteren in Afghanistan een jongetje van 12 jaar zichzelf heeft opgeblazen um, met, met, met bommen. Dat wil zeggen dat een, een organisatie in staat is jongetjes van 12 jaar daarvoor te gebruiken, die geeft aan hoe gewetenloos en hoe verschrikkelijk mensen bezig zijn. Ja, er zijn natuurlijk meerdere organisaties, denkt u dus nog niet dat dit het einde is van Al-Qaeda? Voor Al-Qaeda is het een enorme slag. Uh, maar het is een, uh, een monster met vele koppen. En als er één af is geslagen, komt de volgende weer naar boven. Betekent dat ook dat vanuit Nederland er extra veiligheidsmaatregelen genomen worden, meneer Hille? Uh, uh, dat kan ik op dit moment nog niet overzien, maar ik denk niet dat daar aanleiding voor is. Uh, we zijn altijd erg op ons hoede. Onze, uh, onze veiligheidsdiensten zijn ook altijd goed bezig. Maar ik heb daar nog geen signalen voor ontvangen. Goed. Uh, dank voor uw snelle reactie. Hans Hille, minister van Defensie. Kwart over zeven, maar even naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. 48 kilometer in totaal, een stuk minder dan gebruikelijk. Wel een behoorlijk lange file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Dus de Tussen Zeeuwenhuizen worden 12 kilometer. Tussen en worden ze de linker reis op dicht. Dat had echt te maken met die felle laagstaande zon. Uh, ook een aanreiding op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij het Gouden Aquaduct 2 kilometer. Er was een stuk ijzer op de weg terechtgekomen. Daar zijn een motor en een auto op, uh, overheen gegaan. Daarbij is nu ook olie gelekt. De rechterrijstrook is daar dicht. Dat moet opgeruimd gaat wo gaan worden. Het duurt nog eventjes. En ook nog een vrij lange file op de a 28 zwolle richting Amersfoort. Langsgebreiden tussen Nijkenk en Amersfoort over 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 7 is het. Wij hebben u al veel uh, verteld over uh, beelden die wij zien... van uh, mensen, die zich, mensen, menigte die zich verzamelt heeft voor het Witte Huis om te vieren. Zo kunnen we het wel stellen volgens mij dat Osama Bin Laden is gedood door de Amerikanen. Bij het Witte Huis staat nu onze correspondent Jacqueline Ekman in Washington. Kan jij wat laten horen, Jacqueline? <middels> en zo is de mensenmenigte daar rondom, Jacqueline Ekman. Jacqueline, um, hoe zou jij de sfeer omschrijven? Geklommen om uh, goed zicht te hebben op het Witte Huis. Ik weet niet precies wat we daarover te zien. Maar er is een enorme samenhorigheid van mensen hier. Geleid zijn dat we ja, na een jaar, zelfs met tien jaar wachten, dit dus jaar klaar zijn. Om altijd goed nieuws te horen. En uh, het is een opluchting voor ja. jou. Nou, dat horen we zeker uh, bij jou. Je bent af en toe wat moeilijk te verstaan. Maar uh... nou, het is ongelooflijk. We horen het geschreeuw over de lijn komen. Uh, welke reactie hoor je het meest? Veel euforie dus daar bij Jacqueline Ekman. We komen later bij haar terug. Zij staat dus voor het Witte Huis in Washington... waar zich een enorme menigte heeft verzameld. En op de beelden zien wij vlaggen boven de menigte uitsteken. Amerikaanse vlag uiteraard. Eentje verderop in Washington zit Ron Lenker. Zo gauw hij ons neerlegt, heeft hij weer contact met ambtenaren van het Witte Huis... en hoort hij meer over de actie tegen uh, Bin Laden. En Ron, wat, wat kun je nog vertellen over die actie in Pakistan? Nou, laten we nog eens even vertellen over dat huis. Hè, waar die uh, zat, die villa buiten Islamabad. Uh, wat, dat, dat was toch wel een opvallende woning daar in die buurt. Het was bijna acht keer zo groot als al de andere huizen daar in de buurt. Dus hij viel op die woning die uh, gebouwd werd in 2005. En de Amerikaanse inlichtingendiensten hadden toen al een donkerbruin vermoeden... dat dat zou bedoeld zijn om iemand daar uh, schuil te laten houden. Hè. Dus dat was Osama Bin Laden die in dat huis zat. Uh, dat werd vorig jaar augustus al bekend. Uh, toen heeft... Men uh, gespeurd en gekeken wie zou daar dan zich uh, ophouden. En pas afgelopen week hadden ze definitief bevestiging: ja, uh, op dit moment is Bin Laden in dat huis. En gisterenochtend, zondagochtend, uh, zijn uh, Navy SEALs, uh, Amerikaanse militaire commando's, hebben uh, dat pand onder vuur genomen. Er is een vuurgevecht uitgebroken dat 40 minuten heeft geduurd. En uh, Osama Bin Laden verzette zich gedurende die schietpartij. Hij zou een vrouw hebben gebruikt als menselijk schild. Die vrouw is Gekomen. En uh, ja, toen uh, de kruiddamper letterlijk optrokken, toen bleek dat Osama Bin Laden gestorven was. Uh, de Amerikanen hebben toen dat het lijk van uh, de terrorist meegenomen. Uh, ze benadrukken dat ze hem op uh, islamitische wijze zich ontfermd hebben over het lijk. Uh, maar goed, dat zijn zo de details die naar buiten komen over die speciale militaire operatie die dus gisterochtend uh, plaatsvond. Ja, en succesvol, uh, succesvol uitgevoerd. Ik, ik neem aan, uh, Ron, dat ze hem toch graag levend hadden willen hebben. Is er iets over gezegd? Nee, de Amerikanen hebben niet gezegd uh, in welke toestand ze uh, Osama Bin Laden zouden hebben willen meenemen naar de Amerikanen. Het is van uh, president Obama bekend dat hij Bin Laden graag berecht zou willen hebben. Hè, al was het maar omdat Obama zelf jurist is. Maar aan de andere kant, uh, na tien jaar zoeken, die klopjacht duurde zo lang... Uh, denk ik dat de Amerikaanse president ook op den duur heeft besloten... oké, okay, als het leven niet gaat, dan zal het dood moeten. Uh, aan de andere kant kijk je ook even naar waar die aangetroffen is. Dat is in Pakistan, een land waar Amerika moeizame verhoudingen mee heeft. Vorige maand was er nog een behoorlijke rel over een Amerikaan die een Pakistan heeft doodgeschoten. En nu dus dit. Osama Bin Laden bevond zich in die buitenwijk van Islamabad. En dat wordt dan ook bekend op zo'n 300 meter afstand van een Pakistanse politiepost. Met andere woorden, ja, als het Amerikanen opvalt vanuit Amerika dat er zo'n groot huis gebouwd wordt, waarom dan de Pakistanen niet? Je ziet dat er want is geweest. De Amerikanen hebben bijvoorbeeld de informatie over die verblijfplaats niet gedeeld met, hen, met de Pakistanen. Ze hebben de Pakistanen pas na afloop verteld uh, Ja, Bin Laden zat in dat huis. Dus er is wantrouwen, maar dat hoor je natuurlijk niet terug in de speech van uh, president Obama... die de, de samenwerking tussen Pakistan en de Verenigde Staten roemde. Die zei dat dat voortreffelijk was geweest, terwijl hier op CNN net de eerste beelden te zien zijn... van een brandende woning daar in uh, Pakistan. Dat is het huis waar... Osama Bin Laden zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Er zijn nog heel wat vragen te beantwoorden. Dat merken we al aan het verhaal van Ron Dinker. Wij gaan naar terrorisme-deskundige Glenn Schoen. Die is bij ons in de studio. Hij volgt Al-Qaeda-beweging al twintig al jaar. Meneer Schoen, welkom in de studio. Fijn dat u hier uh, zo snel heen kon komen. Allereerst maar eens even naar uh, uzelf. Want u bent Amerikaan. Wat doet dit nieuws persoonlijk met u? Ja, het is fantastisch. Ik bedoel, ik ken zoveel mensen die al zoveel jaren hiermee bezig zijn... Ik herinner me nog goed uh, 9-11 zittende in Washington, DC en alles wat er toen gebeurde, uh, alle afgrijzelijke toestanden die we hebben meegemaakt met z'n allen. Ja, het is fantastisch. En we hoorden net vensminister uh, Hille spreken over uh, het feit dat er uh, mogelijk interesse was om Bin Laden levend te ja, vangen. Ja. En ook uh, president Obama. Aan de andere kant, bijna iedereen in zeg maar, de anti-terreur-community, als ik het even zo noemen mag, is het er wel lang mee eens geweest dat de hoop was dat hij dood zou worden aangetroffen of dood zou worden gemaakt. vanwege het feit dat hij levend zo'n enorm veiligheidsprobleem zou opleveren. U dat kunt was zich niet voorstellen: nee, uh, ik bedoel, als iemand hem levend zou pakken. Pakken, dan zou die waarschijnlijk heel snel naar de Amerikanen worden uitgeleverd... en waarschijnlijk ergens naartoe gebracht. Maar ja, dan krijg je de hele kwestie van een rechtszaak En stel je eens voor dat dat bij het International Criminal Court in Den Haag zou gebeuren. <laughs> je kan het je nauwelijks nee. voorstellen. Uh, maar er is ook heel lang over nagedacht in allerlei verschillende scenario's. Uh, wat zou je doen als... En ik denk dat een, een hele hoop mensen vanuit die optiek hier blij mee zijn. Hoewel dit op dit moment natuurlijk voor de komende paar dagen en komende weken... echt wel een veiligheidsprobleem ook gaat opleveren. In ja, welke uh, zin? Nou, er liggen al jaren geheime plannen klaar om, om zeg maar hierop ingesteld te zijn. Uh, de zorg is voor zeg maar drie lagen reactie. Eén is zeg maar wat we, de, de terroristische amateurs en de demonstranten, die waarschijnlijk vandaag, zeg maar, hun, hun stem zullen laten horen. Dan zeg maar de semi-profs, die mogelijk iets willen doen tegen Amerikaanse instellingen vooral. Uh, en dan waarschijnlijk uh, zijn volgelingen die mogelijk nog hier een daad mee willen stellen, natuurlijk uh, als wraakactie. Dus dat is wel een zorg die langer heeft geleefd. En u zegt het al, in, in dit soort kringen, en u kent daar, dus mensen zijn ze daar al jaren mee bezig, en uiteindelijk heeft het dan resultaat gehad. Is die aandacht nooit verslapt? Hebben ze nooit gedacht eigenlijk is hij al dood, of laat maar zitten, hij is niet meer van belang? Nee, ik bedoel er werd rond 1993, 94 al gerealiseerd hoe belangrijk deze man was. Uh, begin 1995 werd de Bin Laden unit zoals het genoemd werd van de CIA opgezet onder Mike Scheuer. Dat was een aparte unit uh, die zat vlak buiten Washington D.C. in Chantilly. En, uh, dus daar zijn ze al jaren naar aan het kijken. En toen na 9-11 natuurlijk veranderde het perspectief. Maar eigenlijk was dat al sinds 1998 de aanslagen in, uh, in Afrika. Ja, de ambassades. Precies. En uh, het was ook vlak daarna dat hij, zeg maar, uh, ja, de prima sint ter van, van de verdachte werd uh, opgesteld. Uh, het is iets dat niet verslaafd heeft. Wat, wat je wel hebt gemerkt, is dat, zeg maar, uh, voor de media, voor de management van het hele ding, uh, twee jaar na 9-11 een beetje de druk eraf ging om, zeg maar. All right het belangrijk te noemen dat hij doodging. Omdat we hem maar niet pakten. En je wilde niet uh, als president... of als de politiek... Uh, ja, steeds een blauw oog, steeds een blauw oog. Hij is nog steeds niet gepakt, nog steeds niet gevangen. En dat is natuurlijk ook terecht. Het ging meer om de beweging en hoe effectief ben je... om Al-Qaeda uit elkaar te halen. Uh, en Goed, een van de vragen nu natuurlijk is ook... als we kijken naar zijn andere zoons... die waarschijnlijk nog leven. Meneer Al-Zawahiri, zijn nummer twee. De Egyptische dokter. Die natuurlijk al jaren zijn directe volgeling is. Is, is wat krijgen we nu voor een Al-Qaeda 3.0 of, of 3.1... of hoe die versie ook genoemd wordt. Um, en waar gaan we nu naartoe? Die gaan dus door. Dus, de, de, wat Hille ook al zei, veelkoppig monster, één kop is eraf. Ja, maar ik bedoel, dit is natuurlijk echt wel, uh, zoals Amerika het zo noemt... Een game changer. Ja, dat is echt een forse slag. Hij was natuurlijk een symbool. Hij was ook natuurlijk praktisch gezien een leider... hoewel we niet veel in het nieuws hebben gezien. Af en toe wat, wat audiotapes nu, weinig video natuurlijk de laatste paar jaren. Maar ideologisch, hij was een bron, hij was een inspiratie. Hij was iets waar mensen zich naartoe konden bewegen, naartoe konden opzien. Klein Ja, Hartelijk dank. We blijven uh, met u spreken. U blijft hier bij ons. Wij gaan nog eventjes naar Den Haag, want daar is Mark Robin Visser. Die is vanochtend in Allerijl naar de lange voorhoud gegaan in Den Haag. Want daar is de Amerikaanse ambassade. Is daar inmiddels alweer wat meer uh, beweging? Mark Robin? Nou Lara, ik moet je zeggen dat ik uh, niet vaak zo ontzettend veel politievoertuigen in allerlei vormen en maten uh, voorbij heb gekomen om de minuut rijdt er hier wel een politieauto langs. Je ziet er nou zelfs twee motoragenten die hier rondjes rijden rondom die ambassade. Ja, misschien toch een beetje lichte opgewondenheid ook hier. Het is al een ontzettend streng gebouw. Streng bewaakt gebouw. Heel heftig gebarricadeerd. En uh, nu dus al die extra controles. Net kwam er een uh, politieagent naar ons toe. Met het dringende verzoek om de radioauto, de satellietwagen te verplaatsen. Want mocht er iets gebeuren, dan zou die in de weg staan. Er is hier een kermis opgebouwd. Er staan hier 30 attracties. Maar wij... Wij moesten de auto verplaatsen. Maar natuurlijk willen wij de politie niet hinderen. We hebben dat natuurlijk netjes gedaan. Verder is hij nog heel rustig. Wij proberen de Amerikaanse ambassadeur te pakken te krijgen. Die neemt de telefoon nog niet op. Misschien nog een beetje te vroeg voor hem. De rolluiken zijn hier ook nog dicht. Maar zodra die er is, komen we bij je terug. Oké, okay, Mark in tot straks. De reacties op de dood van Bin Laden komen natuurlijk binnen. Ook uit de Nederlandse politiek. Nu aan de telefoon fractievoorzitter van de SP, Emil Roemer. Goedemorgen. Goedemorgen. U volgt het ook allemaal met grote belangstelling? Nou, het is, uh, het is inderdaad wel uh, wereldnieuws. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Wat is uw reactie erop? Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor heel veel mensen als een soort opluchting overkomt... en het gevoel geeft van, eindelijk, hij is gevonden na al die jaren. Ja. Uh, maar aan de andere kant, zodra dat eerste gevoel voorbij is... dan, uh, ja, ik, ik hoor dat bij meerdere, en ik lees dat nu ook bij meerdere, dat je dan te horen krijgt van... Maar wat nu? Wat gaat er nu gebeuren? En wat zal de reactie zijn over de hele wereld? En, uh, ja, er zijn nog ontzettend veel vragen van hoe, ze, hoe is die aanval gegaan? Van, hebben ze hem inderdaad niet levend te, te pakken kunnen krijgen? Of willen ze dat inderdaad niet? Uh, uh, ja, het, het, is, het geeft heel veel vragen, maar uh, ja, goed dat ze het eindelijk gevonden hebben, ik denk dat iedereen er wel blij mee is. Maar meneer Roemer, ik bespeur dat u ook een beetje bang bent voor wat er nu gaat gebeuren. We hoorden net al van onze verslaggever dat er extra beveiliging is uh, gearriveerd bij bijvoorbeeld de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Uh, vreest u ook wat er nu komt? Nou ja, je weet het natuurlijk niet. Er zijn heel wat mensen die hier natuurlijk niet blij mee zullen zijn, uit Al-Qaeda ook. Dus je weet niet wat ze natuurlijk nu voor reacties gaan geven, waar dan ook in de wereld. Dus dat je daar rekening mee moet houden, lijkt mij zeer logisch. Heeft u de toespraak van de president, Amerikaanse president ook gezien, waar hij toch een nadrukkelijk Pakistan bedankte? En ook nogmaals is er weer op geweest dat dat geen oorlog is tegen de islam, maar tegen terrorisme. Ja, het is natuurlijk heel slim dat hij dat, uh, dat, hij dat zegt. Uh, het is ook heel goed dat hij dat zegt. Maar uh, de mensen in heel wat delen van de wereld zullen daar uh, anders over nadenken. En die zullen er ook, ook anders over oordelen. Dus je weet nooit hoe de, hoe de reacties overal zullen zijn. Ik hoop dat, uh, dat het uh, heel erg mee zal vallen. En dat de groep extremisten dat die, uh, uh, inmiddels uh, uh, klein genoeg is om grote excessen te voorkomen. Maar ja, dat zal uh, de komende dagen, misschien wel weken of maanden, zal het, zal het afwachten zijn. Emil Roemer van de SP. Hartelijk dank voor uw eerste reactie. Graag gedaan. Goedemorgen. En zo zullen wij u de komende uh, uren bij blijven praten... over de dood van Osama bin Laden. De meest gezochte terrorist ter wereld. Het meeste brein achter de aanslagen van 9-11. Uh, 9-11 trouwens bijna tien jaar na dato. De uh, komende half uur praten we onder andere weer eventjes met Tom Klein in New York. Want daar uh, verzamelen zich steeds meer mensen. We gaan eventjes uh, terug naar Klenschoen. Want er zijn nog heel wat vragen te beantwoorden. En uh, we hopen op meer reacties vanuit de Nederlandse politiek. Straks meer.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 Kijk op abu.nl om te zien hoe wij flexibiliteit al 50 jaar laten werken. Abu, het keurwerk. Gisteren was een belangrijke dag, de dag van de arbeid. Maar het was ook zondag. Voor de een een werkdag, voor de ander een vrije dag. Op welke dag je ook werkt of thuis bent, als werk en privé in balans zijn, blijf je inzetbaar. Kijk op 365.nl wat wij voor de duurzame inzetbaarheid van uw mensen kunnen betekenen. 365, elke dag is belangrijk. Radio 1, het NOS-journaal. qaeda leider Bin Laden omgekomen. Vreugde op straat bij de Amerikanen. En de eerste Nederlandse reacties. Het is 1 over half 8. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Osama Bin Laden is dood. Vanochtend maakte de Amerikaanse president Obama dat bekend in een tv-toespraak. Ik kan people de Amerikaanse mensen en that de wereld... dat de conducted an een operatie die Osama Bin Laden... De leader of al -Qaeda. And a terrorist De meest gezochte terrorist ter wereld zat in een huis even buiten de hoofdstad Islamabad in Pakistan. President Obama gaf toestemming om het huis aan te vallen en te bestoken. Today, in Abadabad, Pakistan. Een small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. De operatie werd uitgevoerd door een klein militair team in een vuurgevecht werd Bin Laden uiteindelijk gedood. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al Qaeda. te het lichaam van Bin Laden is door de Amerikanen in beslag genomen. Kort na de bekendmaking stond een menigte te juichen om dat grote nieuws over Bin Laden. Ze zongen het Amerikaanse volkslied en ze schreeuwden USA USA. USA, USA, USA, USA, USA, USA. Inmiddels hebben de oud-presidenten van Amerika Bush Jr. en Clinton Barack Obama gefeliciteerd met de dood van Bin Laden. En ook in Nederland komen de reacties los. Minister Hillen van Defensie waarschuwde dat Bin Laden's dood... nog niet betekent dat de wereld veiliger is geworden. En dit is de reactie van PVV-leider Wilders. Een heel erg historisch uh, moment. Uh, de man die uh, ja, verantwoordelijk was tien jaar geleden voor meer dan 3000 uh, doden. Uh, we kunnen ons zeg, dat allemaal nog herinneren. Uh, ja, die is gevonden en uh, gedood. Ik snap heel goed de uh, emoties uh, van al die mensen. Ik zit ook uh, net als u met nog televisie te kijken die nu voor het wettenhuis staan. Maar uh, nou ja, die daar toch uh, hun vreugde over uit. En ik kan het heel goed begrijpen in een historisch moment. Iemand die uh, ja, zoveel op zijn geweten heeft, die, uh, die is gevonden en die is gepakt. En dit is de reactie van Alexander Pechtold van D66. Het is natuurlijk heel belangrijk dat deze man eindelijk gevonden is. Maar uh, het verbaasde me dat hij überhaupt nog te vinden was. Want ik begon de afgelopen jaren te twijfelen of hij überhaupt nog wel leefde. Dat is over de dood van Bin Laden voor dit moment. later veel meer erover in de rest van het Radio 1-journaal. Nog even kijken naar het andere nieuws. In het duingebied bij Schorel is een noodverordening ingesteld. De burgemeester van Bergen, waar Schorel onder valt, heeft dat besloten omdat de duinbrand nog niet onder controle is. Er zijn wel twee verdachten gearresteerd. En de groothandel, de industrie en de transportsector blijven dit jaar... en ook volgend jaar de groeisectoren van de Nederlandse economie. Dat blijkt uit cijfers van ING. Die sectoren profiteren vooral van de aantrekkende wereldeconomie... maar de transportsector heeft wel last van de hoge olieprijs. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is vrijwel onbewolkt en de zon warmt de lucht vanochtend op. Vanmiddag worden 13 graden op de wadden tot 16 graden in het zuiden van het land. Er ontstaan enkele stapelwolken, maar de kans dat dit bij worden is klein. De wind waait uit het noordoosten en is meest matig in het binnenland en vrij krachtig in de kustgebieden. Vanavond en vannacht is het helder en het koelt af naar 6 graden in het zuidwesten en 1 graad in het oosten. Aan de grond is er kans op vorst in grote delen van het land. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt ongeveer 14 graden en de noordoostenwind waait wat minder hard dan vandaag. Ook woensdag is het nog zonnig en fris. Daarna loopt de temperatuur geleidelijk op en komend weekend wordt het ruim 20 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits pakt minder druk uit dan gebruikelijk. 54 kilometer in totaal. Goed nieuws over de A12 daarna richting Utrecht. Een tijdlang was daar de linkerrijsschok dicht na een aanrijding. Die is nu weer vrij. Nog wel een lange file richting Utrecht tussen Zevenhuis en Nieuwebrug 9 kilometer. Ook een aanreding op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Reewek en het Gouwe Aquaduct 4 kilometer. Bij het Gouwe Aquaduct is de rechte reisrook dicht, Er moet olie opgeruimd worden. Er hebben ook een aanreding op de A13 naar Rotterdam bij Delft 2 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Spaanse polder en het Knopentenbrechtseplein 5. En ook een aanreding op de A27 Almere richting Utrecht tussen Almere Houtenhuizen 5 kilometer. Vijf over half acht geweest. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U hoort alles over de dood van Osama Bin Laden en de Amerikaanse president Obama. U uh, kunt ons volgen natuurlijk via internet, via nos.nl. En voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op Twitter. Onze account, daar is NOS Radio 1. Osama Bin Laden, het is uh, echt waar. Uh, het is bevestigd zes minuten over half zeven door uh, de Amerikaanse president Obama in een toespraak. Uh, Osama Bin Laden is gedood. Bin Laden was al jaren de ideolo ideologische leider van Al-Qaeda. Uh, werd pas echt berucht natuurlijk op dat ene moment, op 11 september 2001. Oh oh oh Osama Bin Laden, moslim en multimiljonair. Afkomstig uit Saoedi-Arabië. Terroristisch meesterbrein en Amerika's staatsvijand nummer 1. Drijvende kracht achter zijn handelen is zijn religieus fanatisme en zijn diepe haat tegen het Westen. I want him I want I want justice. And poster out west as I recall that said wanted dead or alive. De naam van Bin Laden duikt voor het eerst op in de jaren 80 ten tijde van de Russische bezetting van Afghanistan. Bin Laden organiseert en financiert de strijd van de islamitische guerrilla's de mujahideen, tegen het goddeloze Sovjetleger. Als de Russen in 1989 uit Afghanistan zijn verdreven, richt Bin Laden zijn pijlen op die andere verdorven vijand van de Islam: het kapitalistische Westen dat hult met de Zionisten. In Afghanistan bouwt Bin Laden een goed georganiseerd netwerk op... van fanatieke moslimjongeren, Al-Qaeda. De strijd tegen de Verenigde Staten wordt met inzet van alle middelen gevoerd. Amerikaanse doelen zijn nergens ter wereld meer veilig. 1998. Bloedige aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania. 250 doden. 5000 gewonden. Twee jaar later, in 2000, een zelfmoordaanslag in Jemen op een Amerikaanse torpedobootjager, de USS Cole. 17 doden. Maar de grootste klap moet nog komen. Als de eerste verdoving voorbij is, ontketenen de Amerikanen hun oorlog tegen het terrorisme. Afghanistan wordt veroverd. Het Taliban regime verdreven en de klopjacht op bin Laden geopend. Uh, they thought for somehow they could affect the psyche of our country. They're wrong. And not only that we'll prove them wrong. And we're going to smoke them out of their caves and get them running. Maar alle inspanningen ten spijt de man die aan het begin van de 21ste eeuw de wereld voorgoed veranderde... is en blijft onvindbaar, ongrijpbaar. Tot nu dus. Bij het Witte Huis wordt inmiddels gefeest. Want zo kunnen we dat wel omschrijven, volgens mij. Um, ook in New York, waar die aanslagen van 11 september duizenden doden eisten. Een aanslagen die zo'n enorme impact hadden op de stad. En vooral op een bepaald gedeelte van de stad, Manhattan. Daar gaan mensen massaal de straat op. En in die massa staat nu Tom Klein, VS correspondent voor Nieuwsuur. Tom, je was net al even op Times Square. Daar was de stemming, nou, feestelijk, hè? zo omschreef jij hem. Je bent nu ja. op Ground Zero. Dat toch een andere plek kan ik mij zo voorstellen. De plek waar het World Trade Center stond, waar de vliegtuigen zich uh, in boorden. Hoe is de sfeer daar? Nou ja, is, er zijn hier mogelijk nog meer mensen dan op Times Square. En die sfeer is uh, hier toch net wel net iets anders. Het is, uh, uh, Times Square is een beetje, een beetje uh, Leidtse klein Karniëerdag uh, uh, gevoel. En hier is het, ik wil niet zeggen serieuzer maar of, of agressiever. Het is. Wat hardere USA, USA roepen. Het zijn vooral uh, uh, wat jongere mensen, studenten. En uh, heel veel vlaggen. Heel veel in uh, uh, lantaarnpalen klimmen. En, uh, maar echt ja, duizenden mensen. Het wel wel heel hard zeewel. Tom, uh, ja, we, we weten natuurlijk bij die aanslagen op de, op de Twin Towers... dat de brandweer een grote rol heeft gespeeld door mensen te redden. Er zijn ook heel veel brandweerlieden opgekomen. Wat is de rol van de brandweer daar? Zie je daar iets van? Want er zijn ook kazernes daar in de buurt. Ja, nou, ik ben nog niet bij die kazerne geweest, maar elke brandweerwagen die je hier ziet. wordt met luid gejuichen ontvangen. En die brandweermensen krijgen allemaal de uh, handen geschud en uh, vlaggen op die, op die auto's gestoken. En ja, dat zijn opnieuw de helden van de stad. En uh, uh, ik sprak ook een aantal jongens die, die, die hier dachten: van. Uh, uh, die ene zei van. Ik, ik had het er vanmiddag nog over: dat ik dacht dachten, oh, samen met die gaat nooit gepakt worden. En vanavond is hij ineens, horen we dat hij gepakt is en ze zeggen allemaal van ja, dat is dan toch de American way, het goede wind van het kwade En we hebben het toch maar weer geflikt met, uh, met onze jongens. En zeg, die, die zeggen ze er meteen achteraan, dus wel, uh, nu moeten ze allemaal maar terugkomen uit Afghanistan. Dus, uh, ja. En ja, hij zag één groot scorebord. Waar heel grote Obama 1, Osama 0 opstond. Dat, dat vat het al een beetje samen. Ja. Goed, Tom Klein, dankje voor nu weer. We komen straks vast nog wel even bij je terug daar. Op Ground Zero in New York. Ja, voor de Amerikaanse ambassade in Den Haag is het ook een kermis. Maar die stond er al, Michael Robin Visser. Ja, ironisch misschien eigenlijk wel hier. Op het uh, lange voorhoud. Een hele mooie kermis ingericht nog de hele week. Dus het, het feestje kan hier uh, denk ik ieder moment uh, beginnen. En dan ja, dat fort wat de Amerikaanse ambassade is. Hoge hekken, betonnen palen observatieposten waar de wacht zojuist gewisseld is. En echt om de minuut, twee minuten, rijdt hier een politieauto... of een motoragent langs om te kijken of alles nog goed gaat. De rolluiken van de ambassade zijn nog dicht. Ik sta hier nu voor de deuren van die ambassade. Staat hier een enorm monument voor de hertog Karel Bernhard van Saxen-Wijmar. Moedig en beleidvol krijgsman. Nederland onwankelbaar Getrouw, ja, Die kon er ook wat van, slag bij Waterloo. Maar is Nederland nou een veiliger land geworden? Is Den Haag nu veiliger dan het was? Of juist niet? Ik weet het niet. De waarzegster van de kermis slaapt nog. De Amerikaanse ambassadeur neemt de telefoon nog niet op. Misschien moet ik mijn oor maar eens ergens anders te luisteren leggen. Col woont hier ook, defensiespecialist. Zou hij het weten? Zijn we nou veiliger? Zijn we beter af? Of moeten we daar toch nog over nadenken? Tot later. Marco Vissen vanochtend in Den Haag. Ook benieuwd naar uh, reacties van Afghanen. Want hoe belangrijk is het voor hen dat Osama Bin Laden gedood is? Wij praten met Belkes Koya. Woont in Nederland, is geboren en opgegroeid in Afghanistan. Um, begin jaren 90 vluchtte zij naar Nederland. Hij is hier nu cultuurcoach. Um, goedemorgen mevrouw Koya. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat Osama Bin Laden is gedood door de Amerikanen? Uh, normaal gesproken, als iemand doodgaat, dan uh, vier ik geen feest. Maar voor Osama bin Laden dan wel, want hij heeft zoveel beschadigd in deze wereld. Zoveel beschadigd. En de Afghanistan, en de naam van Afghanistan. Terwijl hij heeft niks te zoeken in Afghanistan. Hij is geen Afghaan. En ook uh, de naam van Islam. In dit geval dan uh, vind ik uh, eigenlijk ook een behoorlijk goed nieuws. Zullen uh, mevrouw Koya alle Afghanen zo blij zijn als u? De meningen zijn verdeeld. Ik heb uh, vanochtend even gauw gekeken naar uh, Twitter, Facebook en alles. De meningen zijn verdeeld. Mensen die niet met de Amerikanen mee eens zijn, dan vieren geen feest natuurlijk. Maar stiekem iedereen is blij. Want toen uh, uh, Osama Bin Laden onze land als een schuilplaats uh, heeft gebruikt... in 9-11, al die hele verhaal dat Afghanistan zo negatief in picture kwam door hem... terwijl hij is geen Afghaan. Later is gelukkig weer duidelijk geworden. Dus wij, wij waren al heel erg boos op hem, de meeste Afghanen. Maar uh, ook uh, religieuze Afghanen, die zou niet blij uh, mee zijn. Hmm. Kunt u eens uitleggen wat dat dan is, mevrouw Koya? Waarom was Osama bin Laden in uw ogen zo slecht voor uw land, Afghanistan? Kijk, hij... Um, uh, toen, en, en jarenlang, door het, de tijd van Taliban, in de voor de Mujahideen... Afghanistan uh, was niet veilig. Afghanistan hij had geen sterke regering, geen uh, veiligheid. Hij had er een misbruik gemaakt, uh, van gemaakt. Dat die die borah uh, Bora en uh, die plekken, weet ik veel allemaal, was zijn schuilplek. Uh, Niemand kon hem daar vinden. Vanuit daar ging hij opereren. Door heel, al Die voorbereiding van 9-11 wordt mm -hmm. allemaal in Afghanistan gedaan. Ja. Dat is puur misbruik van het land die onveilig is op dit moment. Wordt het dan en nu ook, ook beter, de denkt u, voor Afghanistan, mevrouw Koya? Wat, wat zegt u? Wordt het dan nu ook beter voor Afghanistan? Dat weet ik niet. Dat uh, weet ik niet. Of ons zonder beladen niet meer is in Afghanistan ineens uh, beter worden. Of de situatie daar is veel te ingewikkeld uh, in Afghanistan. Uh, maar ja, ik. ik Persoonlijk denk ik niet, maar ik hoop het wel. Ja, kan ik me veel Gaan bij voorstellen. Eigenlijk. Dank dat ja. u ons zo snel te woord wilde staan. Belkis Corja. Kwart voor acht, maar even naar de verkeersinformatie... bij de ANWB, Jolanda van der Velden. De meeste vertraging zit zo'n beetje rondom Utrecht. In totaal 58 kilometer, veel minder dan gebruikelijk. De file op de A12 Den Haag richting Utrecht wordt langzaam korter. Tussen Zevenhuizen en Reewek nog 4 kilometer. Van Utrecht naar Den Haag groeit de file tussen Bodegraven en het Gouwe Aqueduct 5 kilometer... Na een aanreding is daar de rechterrijsschok dicht. Er is ook olie op de weg terechtgekomen. Dat moet nog schoongemaakt worden. Ook een aanreding was er op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Almere Houtenhuizen nu 5 kilometer. De linkerrijsschok is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. We praten verder over het nieuws dat Osama Bin Laden gedood is. Dat doen we met Glenn Schoen. Terrorisme deskundig is nog altijd bij ons in de studio. Meneer Schoen, um, denkt u dat het bij deze actie blijft? Want um, deze enorme grote... De vis is gepakt en gedood. Osama Bin Laden leeft niet meer, kunnen we stellen. We uh, hebben trouwens nog altijd uh, zijn lijf niet gezien. Uh, gaat dat nog komen, denkt u? Ik denk dat die mogelijkheid er zeker in zit. Om zeg maar, bevestigend naar de rest van de wereld toe uh, foto's te tonen. Misschien van zijn gelaat of iets dergelijks. Uh, en misschien, uh, uh, dit is wat er uit het DNA-buisje kwam... Mm. Uh, ik denk dat u gelijk heeft als we het hebben over wat komt er nu. Ik denk, uh, kijk, de Amerikaanse doctrine sinds pakweg uh, eind 2006... eerst toegepast in Irak door generaal McChrystal is om... Uh, met special operations forces dit soort acties heel snel uh, wat ze noemen exploitable intelligence, dus inlichtingen die die avond zijn vrijgekomen, die die avond zijn ontdekt, om dat heel snel om te draaien, meteen te gebruiken wordt per e-mail en op andere manieren naar de VS, naar enorme datacentra's, waar analisten klaar staan, die kijken ernaar en He, wat we net bij meneer Bin Laden hebben gevonden thuis... Uh, zitten daar telefoonnummers in, zitten daar leads in... zitten daar iets dat aangeeft, bijvoorbeeld waar uh, zijn nummer 2 zit... zijn nummer 3, zijn nummer 4. Dus ik denk dat er gepoogd zal worden, als het mogelijk is... om dat heel snel, uh, ja, om hier verder voordeel uit te halen. Want ik kan me ook voorstellen dat er bij Al-Qaeda nu ook beweging plaatsvindt... Uh, ja. door de dood van Bin Laden. Daar moet een nieuwe leider gekozen worden. Daar zal contact onderling zijn. Daar gaat Amerika gebruik van maken, denk ik. Ja, uh, dat geeft natuurlijk mooie mogelijkheden voor inlichtingendiensten om daarop in te spelen. Dus stel dat zij één of twee mensen in de gaten hielden, en, uh, of waarschijnlijk wel meer. Uh, meneer Bin Laden wordt op deze manier gepakt. Dan wordt er gekeken van wie gaat er zich nu bewegen, op welke manier. Is dat via afluisteren, is dat via drones, is dat via human intelligence, agenten, voetjes aan de grond. Uh, dus op vele manieren worden er vele mensen uh, en, en informatiebronnen worden bekeken. Daar zal nu een hoop beweging uitkomen. Er zal ja, op den duur zal daar op de een of andere manier proberen weer bij elkaar te komen als leiderschap. Uh, nieuwe leiding proberen te vinden, nieuwe structuren proberen op te zetten. Dat is natuurlijk een van de klappen hier die je echt aan het netwerk toebrengt hè, door hem als spil weg te halen. Um, en ja, dat wordt nu een, een soort race. En ik denk dat de Amerikaanse inlichtingendiensten, de Pakistanse, waarschijnlijk ook andere landen, Groot-Brittannië is altijd sterk in de regio geweest, uh, Saudi-Arabië is sterk in de regio geweest, dat die erg sterk zullen kijken van wat, wat, waar kunnen we hierop inzoomen en hoe kunnen we dat netwerk nog verder uit elkaar halen. Ja. Kunt u hier al concluderen dat ze het vizier nu ook op andere kopstukken al, al echt gericht hebben, dat dat aan zit te komen? Dat ze die ook gaan pakken? Ik denk dat er een goede kans is. Uh, wat je ook vaak ziet is dat zeg maar, de hele grote vissen worden vaak pas gepakt nadat nadat uh, iets kleinere vissen uh, ja. in het vizier zijn gekomen. Dus het zal me niets verbazen als we of nieuws horen dat nog wat andere mensen zijn opgepakt. Al dat is dan al gebeurd. Mogelijk. Ja. Uh, of dat we in de komende paar dagen nog, nog veel meer zullen zien. Als we even naar deze actie uh, kijken, naar het einde van, uh, van Bin Laden. Uh, er komen allerlei berichten over binnen. Hij zat in een pasgebouwde villa, zwaar beveiligd. zijn vrouw, Twee vrouwen zelfs en kinderen zijn ook opgepakt. Hij zou in het hoofd zijn geschoten. Is dat normaal dat dit soort dingen naar buiten komen? En moet je ze geloven? Ja, ja. je krijgt later krijg je twee of drie versies hiervan, denk ik... Um uh, het is zo groot nieuws... dat het natuurlijk heel moeilijk is om alles binnen te houden. En uh, voor zover de Amerikaanse overheid... het nu zeg maar gesanctioneerd naar buiten brengt... Uh, zal dat uh, als informatiebron... denk ik, uh, ja, het stevigste in zijn schoenen staan. Met andere woorden, wat de VS-overheid... nu gaat aangeven, dat moet wel juist zijn. En je ziet ook al... Even met het wachten van de statement van meneer Obama. We willen de juiste mensen hebben geïnformeerd. We willen de juiste informatie naar brengen. We willen de juiste toon aanslaan. Ook over het behandelen van het lichaam van de heer Bin Laden. Um, dus je ziet dat er heel voorzichtig mee wordt omgegaan. Dus ik denk dat, dat die dingen uh, die op dit moment naar buiten komen... in plaats van het gewone lekken en het ietsje naar buiten dribbelen... dat we nu vandaag echt wat helderder directe informatie gaan krijgen. Wat moet Amerika met het lichaam van Osama Bin Laden, dachten wij nog net... Dat is een hele goede vraag. Um, en ja, je zou je ergens kunnen afvragen... kijk, de zorg met zo'n lichaam is altijd geweest van... gaan mensen dat vereren? He, dat hebben we natuurlijk al gehad sinds de Tweede Wereldoorlog. Het lichaam van Hitler, Stalin wilde dat niet. Het lichaam van Goebbels, wat de Britten geheim hebben begraven in een bos. Um, en we hebben natuurlijk een aantal andere terroristenleiders dood zien gaan... die ook, zeg maar, zijn verdwenen. Wij herinneren ons nog het lijk van uh, Abu Nidal... dat uh, in Baghdad ze zijn verdwenen naar een, een soort uh, zwerversweldje. Uh, we hebben hetzelfde gezien, we hebben meneer Zarqawi die is ja. begraven in de woestijn door een paar special forces mensen. Lijkt me in dit geval wat lastig om Osama Bin Laden te doen verdwijnen. Het lijkt me ook uh, zeer lastig. en Misschien dat er op de een of andere manier een soort sanctie komt... van de familie van uh, maak er maar as van en gooi het in de zee. Ja. Dat zou misschien een oplossing zijn... maar ik denk het niet gegeven de uh, islamitische wetten en normen. Uh, het is een hele goede vraag, het is een open vraag... We weten het gewoon niet. Hè? En, ja. en zouden de Amerikanen het wel al weten? Want deze operatie weten we inmiddels is al heel lang in voorbereiding. Daar liggen draaiboeken voor klaar. Ja, maar je moet zich voorstellen dat. Nu gaan we natuurlijk horen van we waren al sinds augustus bezig. In feite zijn ze natuurlijk al 15 jaar bezig achter deze meneer. Ja, maar aan. goed, Lopen ze er... weten sinds augustus zo'n beetje waar die zat. Hè? Zit, ja, dat, dat zat. was ja. de hoop. Maar mm. ik, ik neem aan, kijken op het moment dat je echt weet dat die meneer er is. Uh, en dat zal heel recentelijk zijn geweest... dan zet je erop in. Tenzij je er zoveel omheen hebt zitten... dat je weet dat die niet weg kan glippen. Het is zo'n grote prijs... dat wanneer je die prijs echt kan pakken... dan pak je hem ook. Hè? Amerika heeft een hele boomgaard met deze meneer te schillen. Uh, vergeet maar over een appeltje. Dus het is niet iets... Uh, als ze zeker weten waar die zit... dan gaan ze erachterheen. Uh, dus ik denk niet dat ze al sinds augustus wisten. Ik denk dat het één van de goede mogelijkheden was. Okay. Hè? Uh, zoals er wel meer zijn. Er zijn veel operaties van dit soort... Maar wat er nog met het lichaam gaat gebeuren, dat blijft voor ons nog onduidelijk. Wellicht uh, horen we dat nog in de loop van de dag. Um, want er komt zo langzaam aan steeds meer nieuws binnen. Dus uh, wij houden u uiteraard erover op de hoogte. Glenschoen blijft ook nog even bij ons. Dank. Het NOS Radio N-journaal Mediaoverzicht. Honderden mensen hoorden dat al hebben zich voor het Witte Huis in Washington verzameld... om de dood van Osama Bin Laden te vieren. De feestvierders dragen Amerikaanse vlaggen en roepen USA. USA, het is te zien op CNN. Ook in Los Angeles gingen mensen de straat op nadat ze het nieuws hadden gehoord. Op de website van CNN is te lezen dat duizenden mensen bij een hoekbalwedstrijd tussen de Phillies en de Mets USA scanderen. Omroep weet ook te melden dat een bron bekend met de operatie heeft gezegd dat Osama Bin Laden in zijn hoofd is geschoten door Amerikaanse militairen. Dan nog eventjes naar um, de Engelstalige websites Pakistan Times en Daily Mail News, een krant uit Islamabad... Daar is nog niets te lezen over de dood van Bin Laden. Nieuws verspreidde zich razendsnel op Twitter. CNN-verslaggever Steve Brusk was de eerste... die via een tweet bekendmaakte dat er een speech van president Obama werd verwacht. De eerste bericht dat het zou gaan om de dood van Osama Bin Laden... kwam vervolgens van Keith Urban... een stafchef van voormalig minister van Defensie Donald Rumsfeld. Mij is door een betrouwbaar persoon verteld dat ze Osama Bin Laden hebben vermoord. Producer van CBS News Jill Scott bevestigde dat gerucht. Inlichtingendienst van het Witte Huis bevestigt dat Osama... Bin Laden dood is. De Verenigde Staten heeft zijn lichaam. Op Twitter natuurlijk ook veel reacties van bekende Amerikanen. Zo schrijft acteur en voormalig gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger... Ik ben trots op de mannen en vrouwen in uniform. Waar je ook bent, neem een minuut om een van deze helden die ons land dienen te bedanken. Filmmaker Michael Moore, die grapt door te verwijzen naar de opmerkingen... van miljonair, eh, miljardair Donald Trump over de geboorteplaats van Obama. Wat Obama ook zegt, Osama is niet officieel dood... voordat Donald Trump zijn overlijdensakte <laughs> heeft gezien. Azira zet de berichten van Osama Bin Laden van de afgelopen jaren op een rij. De laatste keer dat een bericht van hem in de media kwam... was op 25 maart 2010. Dat was een audiobericht. Daar dreigt die alle Amerikanen die Al-Qaeda gevangen neemt te doden... als Khalid Sheikh Mohammed geëxecuteerd wordt. Mohammed wordt gezien als een van de breinen... achter de aanvallen van 11 september. De dag dat Amerika de beslissing neemt om hem te executeren... is de dag dat Amerika de beslissing neemt... om iedereen die we gevangen nemen te doden, zei hij op band. BBC News dan schrijft over wat de dood van Osama betekent voor de economie wereldwijde economie. Amerikaanse dollar en ook verschillende aandelen stijgen na het nieuws. Olieprijzen dalen met meer dan 1% en ook de prijs van goud en zilver daalt. Volgens analisten zorgt de dood van Bin Laden voor het toenemen van het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten. En natuurlijk ook berichten alle Nederlandse nieuwssites over de dood van Osama. Ik verwijs graag ook naar ons eigen live blog op nos.nl. Daar houden we alles bij wat binnenkomt over de dood van Osama. Bin Laden. NRC pakt groots uit op zijn website met het nieuws een Pagina grote foto van een mensenmenigte voor het Witte Huis. Centraal staat een man die met een Amerikaanse vlag zwaait. Daarboven de headlines. Bin Laden gedood bij helikopteractie Amerika in Pakistan. Volksfeest bars los bij Witte Huis. De Telegraaf spreekt van een groot succes van de CIA. De krant noemt het een opsteker voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten. De dienst lag onder vuur omdat ze 9-11 niet hebben zien aankomen. Maar dit maakt volgens de Telegraaf veel goed. Het wordt nu al als het grootste succes in de geschiedenis van de CIA genoemd. Ook de Volkskrant heeft zijn site omgegooid. Wie nu naar volkskrant.nl gaat, ziet een groot zwart blok... met de dood van Bin Laden als thema. De krant noemt zijn dood de grootste klap voor Al-Qaeda en de Taliban... in de oorlog met het Westen in 20 jaar. Iedereen in Afghanistan zal zich straks herinneren... waar hij was toen hij het nieuws hoorde. Ook geen stijl komt met een pagina grote foto van Bin Laden. Goed gedaan, Obama, schrijft de blog. Het heeft even geduurd, maar de Janks steken alsnog een middelvinger... naar. Alle hakbars. Geen stijl eh, linkt ook nog naar een foto op Twitter... waarop een doorzeefd hoofd te zien is van iemand die op Bin Laden lijkt. Dat is ongetwijfeld nep, schrijft Weblog er zelf bij. Sommige kranten waren wat sneller met het omgooien van hun website... en andere, waar NRC en de Volkskrant al lang een special uh, Bin Laden-blok hadden... hield het aan het heel lang bij de normale opzet. Bij het ND blijft het nieuws over Bin Laden gewoon een carousel met nieuws over en dag, de builoft van William en Kate... en de zalige verklaring van Johannes Paulus. De Na acht uur veel meer nieuws over de dood van, Obama, de dood van Bin Laden... en de toespraak van Obama, moet ik natuurlijk zeggen... Amerikaanse president, hoort je straks uitgebreid...